Deur in met het NOS Journaal. Nederland is niet goed voorbereid op de toename van natuurbranden... door de klimaatverandering. De Nationaal Coördinator Natuurbranden noemt de aanpak van bos- en heidebranden... ondermaats en te versnipperd. Zo zijn brandpreventieplannen te vrijblijvend... en voelt niemand zich verantwoordelijk voor een goede aanpak. De Nationaal Coördinator pleit voor een landelijk crisisprogramma... voor natuurbranden, zoals er ook een is voor hoogwater... De Britse conservatieve partij doet onderzoek naar een parlementariër die op de vloer van het lagerhuis naar porno zou hebben gekeken. Om welke parlementariër het gaat is onduidelijk. De partij noemt het volledig onacceptabel gedrag en zegt actie te ondernemen. Meer Britse politici worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo werd tegen drie ministers van de conservatieve partij een klacht ingediend. Oekraïne heeft drie raketten afgevuurd op de door Rusland bezette stad Gerson. Dat meldt het Russische staatspersbureau RIA op basis van bronnen bij de Veiligheidsdienst. Van Oekraïnse zijde wordt de raketaanval op Gerson niet bevestigd. Volgens RIA hebben de Russen twee van de drie raketten onderschept. Een Russische verslaggever in de Oekraïnse stad meldde eerder op de avond... een aantal krachtige explosies in het centrum. Over slachtoffers is niets bekendgemaakt. Cybercriminaliteit speelt een grotere rol in de oorlog in Oekraïne dan eerder werd gedacht. Dat schrijft Microsoft in een rapport. Russische hackers zouden zijn ingezet om militaire aanvallen van Rusland kracht bij te zetten. Volgens experts laat dat zien hoe Rusland cyberaanvallen onderdeel maakt van de oorlogsvoering. Microsoft noemt als voorbeeld de aanval op een tv-toren in Kiev... De mediabedrijven die via die toren uitzonden... werden digitaal aangevallen op dezelfde dag dat de toren werd gebombardeerd. Het weer? Vannacht helder en 2 tot 6 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en het wordt zachter dan vandaag. 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. We'll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 Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste Tu verras aussi du bonheur Tu verras aussi de la joie Y'a les couches et les hôtels Y'a les vomis les caca et puis tout le reste Tout d'abord tu m'idéalises Avant que tu me méprises Ok d'accord tu piqueras des crises Ensuite toi tu feras tes valises Et plus bon débarras Bond débarras Bon débarras Tu diras c'est pas grave Ouais mais tu débarrasses, tu débarrasses J'ai dit prends toutes tes crasses Allez-y faites des gosses Allez-y faites des gosses Tu verras un sec du bonheur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 de la joie il les couches il les odeurs il les vomis les caca et puis tout le reste Can't break away You think you could walk back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 she ways is... Elke nacht Het gezicht van Amsterdam Je blijft jezelf bewijzen Thank you Don't be too slick now. Uh -oh. <laughs> Don't talk